En op diezelfde A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file door een ongeluk. En op datzelfde traject tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Feyenoord staat ook 2 kilometer file op de parallelbaan. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ga naar rabobank.nl/toegaactie. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Ecoutez l'étape du soir de 10 à 11h. C'est sur Radio 1. Sport, news en achtergronden op Radio 1 in de avondetappe. Dit is Jeroen Stomhorst. Het was een secondenspel vandaag in de ploegentijdrit. Philippe Gilbert raakte zijn gele trui alweer kwijt. Het scheelt 1 seconde, na anderhalve seconde iets meer. Maar uiteindelijk is Huyshoff toch de spekkoper na deze etappe. Cadel Evans kwam net wat te kort voor die trui en dus verwisselt Huyshoff van de Garmin-ploeg de regenboogtrui voor de gele trui. I'm proud to be in Tour de France with this jersey, the rainbow, uh, the rainbow stripes and uh, the Dakar put on yellow. It's it's incredible. It's uh, just a perfect stop. Zometeen meer over Huyshoff en ook over Philippe Gilbert. Die verloor dus het geel. Volgens ploegleider Mark Sergeant reed zijn ploeg en het begin te langzaam. En dat liet hij ze weten ook. En toen ging uh, het ineens zo hard dat de direct weer Ja, dan, dan weet je zo hard moet het gaan. Natuurlijk ook aandacht voor de Rabobank ploeg. sink pakte opnieuw tijd op door, Maar daar wordt hij nog niet warm of koud van. Kun we kijken vandaag de dag. Dat proberen we ook weer af zo goed mogelijk te doen. Wil ik zeggen. En uh, dan kijken we straks in de bergen hoe het ervoor staat. Goedenavond, welkom bij de avondetappe. Met alles over de Tour natuurlijk, maar ook andere sport, hockey, tennis en voetbal. De eerste training van Vitesse stond op het programma vandaag... met veel mensen die kwamen kijken naar John van der Brom. Meepraten kan in deze uitzending. Doet u dat via Twitter, hashtag RTDF. Gebruik dat, hashtag RTDF. Dat staat natuurlijk voor Radio Tour de France. We beginnen met de Rabobankploeg uh, dit uur, want die had een goede dag. Zevende werd Rabo met maar 12 seconden achterstand op winnaar Garmin Cervelo. En Robert Geesink pakte opnieuw wat tijd op uh, Alberto door. want zijn saxo ploeg eindigde 16 seconden achter Rabo. Han Kok sprak na afloop van de tijdrit met de kopman van de Rabo's. Ja Robert, hoe kijk jij terug op jullie, uh, op jullie rit? Ja, heel positief. Ik denk, uh, we hebben, wat we al meteen naar de streep zeiden, we hebben maximaal gereden. Ik uh, denk een hele goede tijd, goed ingedeeld. Uh, ja, Chalingi was heel sterk aan het begin. Lars was verschrikkelijk sterk aan het einde. Dus uh, Leon was ook echt sterk. Ja, ik vond mezelf uh, even een iets rustigere stad. Omdat uh, ik niet echt zo'n uh, explosieve starter ben. Zeg maar. En uh, aan het einde daardoor echt uh, hele goede beurten kunnen doen nog. Uh, ja, de hele ploeg eigenlijk sterk. Want als je een paar begint te noemen, moet je ze eigenlijk allemaal noemen. Uh, een paar jongens die zich... Uh, ja, zeg maar, op het laatste stuk helemaal leeg rijden, wat ook perfect was. En volgens afspraak, dus als team, super prestatie. Hoe was het gevoel onderweg? Voel je van dit gaat goed? Ja, het liep als een trein. We gingen verschrikkelijk hard, denk ik. Dat kun je ook wel zien. Het laatste stuk was lastig natuurlijk, iets glooiender. Of in ieder geval, ja... Dit zijn geen bergen, maar uh, op zo'n fietsen uh, is het super lastig als je al volle bak aankomt natuurlijk. En daar hebben we denk ik wel een goede, goede zaken gedaan. Als dus je ziet uh, dat we daar uh, ja, nog, ook nog een sneller, sneller rijden dan, uh, dan Garmin bijvoorbeeld. En, uh, en ook de tijd pakken op, uh, op Saxo Bank, die toen de snelste tijd hadden. Uh, ja, gewoon een hele goede tijdrit. Goede tijdrit, tijdrit. goede tijd. En tijd, daar gaat het nou eenmaal om in dit spelletje. Als je nu twee dagen, je hebt twee dagen gereden, je hebt zo'n beetje anderhalve minuut al te pakken op contador, Ja, dat had ook, dat had niemand voor mogelijk gehouden natuurlijk. Nee, ja nou inderdaad, dat is, dat is een hele goede start. Daar uh, zijn we ook heel erg blij mee natuurlijk. We uh, ja, proberen natuurlijk wel van dag te dag be te bekijken. Omdat, uh, zoals je gisteren wel gezien hebt, uh, er waren zoveel valpartijen en het was zo'n link. Er kan uh, overal wat gebeuren en als je, uh, ja, als je daar... Uh, dan moet je ook een klein beetje geluk bij hebben. En, uh, maar ja, zoals ik al zeg, veel wind de eerste week, dus we kijken van dag te dag. Dat proberen ook dag zo goed mogelijk te doen, wil ik mij zeggen. En uh, dan kijken we straks in de bergen hoe het ervoor staat. Hoe ben je verder? Ben je, ben je rustig? Ben je, ik bedoel, want die eerste dagen die zijn altijd zo verschrikkelijk nerveus. Ben je zelf rustig? Ja, uh, tot vanmorgen, voor, voor die in natuurlijk. Maar ja, daar dus iedereen altijd een beetje uh, gespannen voor, omdat het gewoon een heel, uh, heel lastig onderdeel is. Uh, Um, denk ik voor de rest heel erg rustig. Ik, heb mijn, uh, ja, tenminste ik weet dat ik een verschrikkelijk goede ploeg al mee in heb. Die mannen doen er alles aan om mij uh, perfect uh, te begeleiden. en uh, Dat doen ze heel erg goed. En, uh, dus uh, daar kan ik op bouwen. En, uh, ja, ik denk dat ik uh, ook vandaag heb laten zien dat ik gewoon goed in orde ben. en Dat is het belangrijkste. Dat kan je zeker zeggen. Robert Geesink was dat voor Vakant Solij. Die andere Nederlandse ploeg verliep het allemaal wat minder vandaag.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 Uh, een beetje het einde van de eerste week. Uh, er zitten hele zware mooie etappes tussen voor mij en een uh, open kinderontstapping te kunnen zitten. Nicky Terpse was dat, hij sprak met Stefan Dahlenboud. Ook Jos Postuma had een zware middag. Hij rijdt in de ploeg van de twee favorieten voor de eindzegen. De leopardploeg van Frank en Andy Schlecken. En die is natuurlijk de echte favoriet van die twee. Na 12 kilometer van de 23 moest tijdrijden Postuma lossen. Paul Sanders ving hem op. Joost Potsema, neem ons even mee door, de, uh, door deze ploegentijdrit. En jouw persoonlijke ploegentijdrit, om het zo maar even te zeggen. Beginnen we bij het opstaan vanochtend al, of uh? Nou nee, hoor, je mag beginnen gewoon bij, start, <laughs> bij de start op het podium. <coughs> nou ja, ik bedoel, uh, het is wat dat betreft een korte de ploegentijd geweest. 23 de kilometer. Uh, het begint een aantal technische bochtjes. smal stadje. Uh, daarna wint in de rug. En op het einde wint tegen. En uh, ja, ik, uh, ik moest ook negen als negende man starten. Dus dat betekent ook dat je het ook als laatste om de bocht doorstuurt. En uh, ja, ik heb goed mijn beurt daar kunnen doen. Tot, uh, na, na een kilometer of twaalf uh, ja, was er weer een bocht en mijn stilstaan was het, uh, was het eraf. Ja. Als je als laatste start, dan betekent ook dat je alle gaten dicht moet sprinten. Want vooraan wordt er gewoon doorgereden. Ja. Maakt het dat zo'n tijdrit dus extra zwaar voor jou? Ja, dat is zeker een lastige plek, moet ik eerlijk zeggen. En, uh, maar wat dat betreft, uh, ik ben hier voor één doel en dat is... Uh, ja, de geel van Frank of Ennie in Parijs. Dus wat dat betreft dan kan ik beter op die plek zeker dan Frank en Ennie natuurlijk. En uh, ja, wat dat betreft... denk ik dat we wel tevreden mogen zijn... Over ja. hoe de ploegtijd is verlopen. Ik bedoel, uh, we komen na een seconde tekort voor de winst. Maar uh, de schade is zeker beperkt gebleven. Vind jij dat nu met deze ploegentijdrit... een eerste stap is gezet naar een mogelijke gele trui, of een mogelijk eindklassement voor het broertje Slack? Dat is nog uh, lastig te zeggen, denk ik. Maar ik moet moeilijk zeggen dat de stad... Uh, ja, dat is slecht is geweest. Als je gisteren uh, pak je toch kostbare tijd... Vandaag is het allemaal binnen een paar seconden. Dus uh, we staan er nog goed voor. Maar dan kan heel veel gebeuren als je ziet wat voor hectische er gisteren was. Beroel, uh, ja, gisteren hadden we geluk en voor hetzelfde geld heb je morgen, dan heb je pech. Hè? Beroel, uh, je moet echt van dag op dag gewoon omkijken. Denk je dat die, die eerste hectische rit van gisteren... dat die voor een groot deel ook misschien wel het verloop van deze tour heeft bepaald? Ja, het, is, het is koffiedik kijken, maar wat denk jij? Een eerste rit is altijd lastig. Er is geen trui te verdelen. Um, normaal gesproken als je een polloog hebt, dan is het toch een beetje de hiërarchie in peloton. Nou is dat nog een beetje zoeken. En uh, ik denk dat dat ook extra gewoon nerveus maakt. En uh, ja, bedoel, als je kijkt naar de Tour, je weet dat het een heel groot sportevenement is. Maar als je dan weer kijkt hoeveel mensen langs de kant staan zoals gisteren, dan weet je echt ja dat het de Tour is. En dat maakt het ook extra gevaarlijk natuurlijk. Nog even naar deze tijdrit. Ja, hoe heb je de laatste kilometers uh, doorgemaakt? Is het dan maar gewoon uitbollen en uh, zo snel mogelijk naar de streep? Nee, zeker niet. Ik uh, bedoel, op deze rit is het natuurlijk ook gewoon een tijdslimiet. En uh, ja, BMC heeft me neergehaald. Dus wat dat betreft, uh, ja, bedoel dat ja, je niet dat je volle bak rijdt, maar je rijdt nog zeker nog stevig door. Je staat een tevreden mens om het al. Oh, tevreden is een groot woord natuurlijk. Je wordt er liever niet afgereden. Maar uh, ja, ik denk dat ik gisteren het nodige werk heb gedaan. En, uh, bedoel, ja, en daarvoor ben je hier ook. Daar klaag je niet om. Thor Huushocht heeft dus dankzij de winst van zijn Garmin ploeg... de gele tuin overgenomen van renner Philippe Schilber, die overigens morgen in het groen start... Hij staat ook eerst in het bergklassement, maar Cadel Evans van BMC zal die trui aantrekken morgen. De beste Nederlander in het algemeen, is, in het algemeen klassement is Robert Gezing natuurlijk. Hij staat 25e met 12 seconden achterstand op Huushof. Alberto Contador staat 75e op 2, 1 minuut 42 van de leider. Het jongerenklassement wordt aangevoerd door Geraint Thomas van Team Sky. Van Lois Lane, deze zinger van Jovanka Everything. Het eerste weekend van de Tour de France zit er dus op. En als je dan naar de Nederlandse ploegen kijkt, dan kun je concluderen dat vooral de ploeg goed uit dat weekend is gekomen. Weinig de redders en kopman Robert Gezing die er goed voor staat in het algemeen klassement. Seven Naderbout kijkt terug met technisch directeur Erik Breukink. Na het eerste weekend van de Tour kreeg de beloofde hectiek. Wat vind jij, hoe is Rabobank uit die beloofde hectiek gekomen? Als je naar het algemeen klassement kijkt, dan, dan komen we er gewoon goed uit. Geesink boekt winst op verschillende concurrenten voor het podium en voor het klassement. En heel dicht in de buurt staat van de rest. Dus de verschillen in de ploegentijdrit. Um, zijn heel klein, tenminste ten opzichte van ons. En er uh, zijn er ook al jongens die op flink achterstand staan. Zoals ja, Contador verliest behoorlijk wat. Uh, Samuel Sanchez. Van den Broeken winnen we wat op de, in, de, in de ploegentijdrit. Uh, Kreutzingen. Mannen van Garmin uh, voor het klassement. Ja, want wat opvalt uit die uitslag van vandaag volgens mij is dat ten opzichte van de ploegen waarvan jullie verliezen... verliezen jullie niet zoveel als dat jullie winnen van nou, die ploegen die je net noemt, bijvoorbeeld Omega, Farmer, Lotto. Ja, nou ja, dat klopt. 12 seconden op Garmin en daartussen staan al die er staan Leopards, BMC, die ploegen. Dus dat zijn allemaal, is nog allemaal secondenwerk en ja, dat is voor, voor een ploegentijdrit natuurlijk prima. We worden zevende maar, en dan valt het misschien als plek wat tegen, maar qua tijd is het oké. Okay. En daar gaat het om om de tijden? Ja, en, en we, we hadden wel gedacht dat het zo zou kunnen lopen, van hele kleine verschillen tot, uh, tussen de topploegen. En, ja, en dan kun je tweede worden, of eerste, en uh, dan kun je kunt ook zo zevende worden. Wat had je tegen me gezegd als ik, nou ja, laten we zeggen, vorige week tegen jou had gezegd, dat je na twee dagen met Geesink anderhalf minuut voorsprong op Contador had? Ja, dat had ik niet, uh, niet geloofd. Ik had wel gedacht van Saxe daar kunnen we wel wat op winnen in de ploeg het uitrit. Maar aan de dag van gisteren kun je niet voorspellen natuurlijk. Normaal gesproken gebeurt daar niks tussen de renners. Is het geluk of wijsheid dat uh, jullie goed, relatief goed uit die dag van gisteren zijn gekomen? Ja, nou ja goed, je moet wel een dosis geluk hebben. Uh, ik denk dat uh, Geestink wel op het goede moment naar voren is gebracht. Uh, gisteren was goed in beeld dat Garate hem echt precies op het goede moment wel voor in Want je, ja, je voelt aankomen dat het, uh, dat het link wordt. Maar als je dan de valpartij ziet, dat was echt uh, één plek achter hem. Ging eens onderuit en was de weg geblokkeerd. Dus uh, ja. Uh, dat zijn wel momenten in de tour waar je een beetje een dosis geluk nodig hebt. Ook. Nou, ze zeggen wel eens: geluk dwing je dus ook af door. Nou, ja, dan toevallig net op dat moment, of misschien niet toevallig, maar naar voren te rijden. Nou, inderdaad. Uh, daar heb je dan ploegmater voor. Daar, heb je, uh, ja, daar moet je ook goed voor zijn. Uh, je moet kunnen wringen. Maar ik denk in het geval van Contador, ja. Uh, iedereen was bezig om de posities voorin te gaan veroveren. En ja, dan, dan, dan vallen ze net als je bezig bent om, voor, om naar voren te komen. Dat, dat is wel pure pech natuurlijk. Wat verwacht je? Ja. Is dat soort hectiek nu voorbij? Wordt het nu wat rustiger de komende dagen? Of is die hele week zo kritiek als de afgelopen twee dagen? Nou, vooral gisteren dan. Ja, vooral die vlakke ritten, dat blijft, uh, dat blijft hectisch. Uh, met de wind, uh, de weervoorspellingen uh, zijn toch wel dat er wind staat. Misschien wat regen gaat komen... Uh, finales zijn altijd uh, gevaarlijk. Als je de, de toer uh, terugkijkt, dan zijn er altijd die eerste week... dat er nog zulke momenten komen... dat, uh, dat klasse-mensrenners hier en daar secondes uh, kunnen verliezen. Durf jij een beetje in het hoofdstukont door te kijken... die nu anderhalf minuut achterstand heeft? Hmm, ja, nou, ik denk dat hij, uh, dat, hij dat natuurlijk uh, helemaal niet verwacht had. Ik denk wel dat hij ge had gerekend op een lichte, kleine achterstand... in de ploegentijdrit... Maar ja, het um, is moeilijk. Uh, hij heeft ook nog het hele Franse publiek tegen. Dus het, het is allemaal dubbel op. Hij is wel een man die, uh, die uh, hard voor zichzelf is. En vaak zien hem ook wel gemotiveerd daaruit komen... om te zeggen van nou, uh, uh, de, het is zo en we gaan daarmee verder. En uh, de bergen moeten nog komen. Ja. Hij kan nog getergd door raken. Wat doet het met jullie? Die anderhalf minuut voorsprong. Ja, we kijken natuurlijk niet alleen naar, naar Contador. Uh, je kijkt ook naar, je, naar de andere man. Ja, voor ons is het gewoon een goede uitgangspositie uh, na twee dagen. Maar nu moet je eigenlijk gewoon per dag alles bekijken. Je moet, je moet nergens een steek laten vallen. En je moet morgen ook weer uh, heel goed bij de les zijn met, uh, met de robot en met de ploeg. En uh, ja, zo kom je die eerste, eerste week door. Adrie van Houweling en de ploegleider hadden het vandaag over de homogeniteit in, uh, in, de, in, de, ploeg, in de ploegentijdrit. Is dat iets uh, wat je ook kan verklaren uit een groepsgevoel? En kun je dat ook vergelijken bijvoorbeeld met de jaren hiervoor in de Tour de France? Ja, ik denk wel dat het belangrijk was dat je vandaag een, een hechte groep hebt... die aan elkaar gewaagd was, waar er niemand heel ver bovenuit stak. En dat zag je in die ploegentijd. Het was een hele uh, degelijke ploegentijdrit. Heel technisch, heel goed. Geen rare dingen, geen fouten gemaakt. Nergens iets laten liggen eigenlijk. En, uh... Nou goed, het is echt wel een groep die, die hecht en, en dicht bij elkaar zit. Hoe kan dat? Bijvoorbeeld in, als ik het vergelijk met de groep rondom Mensaf heen de andere jaren. Uh, goed, nou, we hebben toch ook wel uh, hechte groepen omheen gehad. Uh, in, in de Tour uh, verleden jaren hadden we ook wel een hele hechte groep. Maar dan starten we met twee kopmannen en dan was het iets moeilijker natuurlijk organiseren. Maar ja, uiteindelijk werd je vorig jaar ook derde en zesde. Dus, uh, zo'n hecht team hadden we voor, verleden jaar ook al. Iedereen is bereid uh, te doen en zich te optofferen voor, uh, voor de kopman. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Ploeventijdrit, ben jij een liefhebber? Ja. Waarom? Ja, gewoon een mooie discipline. Niet om de. Meerdere dagen naar te kijken, maar een ploegentijd vind ik wel een hele mooie, mooie discipline om in de Tour de France te zien, ja. Ja, maar je schiet er wel weinig mee op, hè? Hoe bedoel je? je er nou, de, de, de tijdverschillen zijn, zijn gering. Ja, maar dat weet je niet van tevoren. Nou, 33 kilometer, is... had je toch geen minuten verwacht? Nee, maar ik had gisteren al over 30 seconden. Ja. Nou, dit, dit zit toch wel heel dicht bij, bij elkaar. Alleen, uh, wanneer we even kijken naar de laatste ploeg, Keus Kattel, dus onze lieve Sanchez... Verlies vandaag weer. Ja. Maar die gisteren ook al verloren, weer 21. Ja, die kan dus de boeken voor het klassement wel dicht doen. Als, ja. uh, als, als we over content daar bezig zijn, dan kan hij de boeken wel helemaal dicht doen, zou je bijna zeggen. Ja. Dus, dus je moet er wel een ploeg voor hebben. En die hebben er gewoon geen ploeg voor. En die kunnen ze ook niet vinden. Want die renners hebben ze gewoon niet in het uh, in het team zitten. En dus is het uh, toch de... enigszins bepalend? Ja, het is toch, het is toch een discipline. Ja, en zeker in een korte... Dit is toch een, een relatief korte tijdrit... waar gigantische hoge naar worden gereden. Want uh, ik vond het wel een keer een mooi, mooi beeld uh, vanaf de motor... dat je de teller op 70 zou staan. Ja. gunstig moment. Maar dat is juist het probleem. De echte tijdrijder... Wanneer ben je een echte tijdrijder? Ja, als je alleen hard kunt rijden, zeggen ze dan. Ja, het postema is een tijdrijder die alleen hard kan rijden. Maar kan die ook 65 of 70 momenten rijden? Wel of niet op kop? of in het wiel of net van kop af komen en weer aan kunnen sluiten. Ja, dat zijn, uh, ja, dat zijn mensen met een hoge basisnelheid En die hebben we niet overal in een ploeg zitten. Nee. Garmin wint. Ja. Dat is niet heel gek, hè? Of wel? Nee, nee nou ja. Uh, Miller, Sebriski, Hesjedal, Husov, Een hele goede doen. Ja. ja die, dat zijn mannen die toch met hoge snelheden overweg kunnen. Ja, en dat, uh, ja dat, zijn, dat zijn dan de motors. En dan kun je er beter hem. Ja, twee of drie of vier van hebben in dit geval. Dan als bij Leopard, waar, waar ze alleen een kanselare hebben. die zo'n hoog tempo kan rijden. Maar dan zou je de dus eigenlijk uh, kunnen zeggen. dat vooral RadioCheck tegenvalt. Er wordt zesde, tien seconden achterstand. Uh, net voor Rabobank. Want mm -hmm. dat zijn allemaal tijdrijders, toch? Bij RadioCheck? Of niet? N nou, daar heb je het weer. Uh, ze, er zitten wel behoorlijk wat tijdrijders. maar die kunnen uh, wel 60 rijden of 55, maar ze kunnen niet. Uh, ...lang 65 rijden. En de kunst van de ploegentijd is uh, dat je zo lang mogelijk dat hoge tempo kunt vasthouden. En zo gauw als iemand op kop komt en die kan die op dat moment wanneer er 65 reden moet worden... ...en hij kan dat niet vasthouden, mm -hmm. dus hij neemt de kop over en de tempo zakt terug. Dat houdt in dat het daarna weer opgevoerd wordt. Nou, en dat gejojo, qua snelheid, ja, dat, daar lopen de benen van vol. Plus dat diegene die uh, van kop afkomt en misschien iets te lang op kop heeft gereden, gereden, zoals postuma waarschijnlijk gedaan heeft, zichzelf toch een beetje heeft onderschat. Ja. En dan moet je op het laatst aanpikken van achter en dan kan hij wel roepen, ja maar daar komt die kanselaar aan, maar daar weet je, ja, dan moet je ja, iets minder lang of iets minder uh, op kop rijden. Maar wel het tempo, waar zou. Hij heeft zichzelf overschat. Dus, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar dat is, dat is ook uh, een stukje communicatie. En uh, van tevoren goed afspreken: hoe lossen we dit op? En uh, ik, in mijn ogen is er niks veranderd dan als in mijn tijd. Uh, je zag al als iemand achter kwam en het duurde te lang. Dan riep je al op hem, sneller af laten zakken. Want hoe langer dat je naast de groep rijdt, als je ja. van kop af komt... dan zit je in die, ook weer in die vuile wind te boren. Ja, en dat ga, je, dat ga je opbreken, en zeker met dit soort snelheden. Opvallend uit diezelfde ploeg uh, dat de slekjes achterin zaten. Zegt ja. dat iets over hen? Of zou dat gewoon tactiek zijn van... jongens, laat ons maar een beetje in de loot meefietsen? Nou, het is niet de tactiek. Uh, het is gewoon niet beter kunnen. Ja. Nou, Ik begreep dat Frankslek uh, iets van een bij of weet ik wat... Uh, ja. achter zijn vizier had zitten. Ja, dat is natuurlijk niet prettig. Dan kan ik kan me best wel in denken dat hij even van achteren moet blijven. Maar hij bleef ook van achteren zitten. En een tijdje later komt Andy er ook nog eens bij zitten. Nou, dat blijkt dat ze heel veel moeite hebben met het hoge tempo. Ja. En ze moeten naar de streep toe. En Kanselara, ja, dat is niet alleen een, een renner die hard kan fietsen... maar die heeft ook nog ja, zo'n zo zo geweldig ploeggevoel en mentaliteit. Hij is maar voor één ding daar. En dat is die slekkies zo goed mogelijk uh, aan naar, naar die bergen brengen. En ja. hij, moet, hij doet dat anderhalve week... En offert zich helemaal op. En hij rijdt een tempo ja, dat, hij niks, dat hij niemand kapot rijdt en naar huis toe rijdt. Alleen ja, ze komen op laatst wel met vijf in de laatste paar kilometers. Ja, dan hoeven we maar dit te gebeuren. En ja, het is allemaal nog omzeep. Hè? Um, Henk, de Rabobank rijdt uitstekend, denk ik. Hè? Dat had jij ook niet verwacht gisteren. Nee, nee, nee, nee, het is uh, heel, heel homogeen. Met name het laatste gedeelte was uitstekend. Uh, maar dat heb je dan ook te danken dat je het in het begin goed opbouwt. En nu roepen we allemaal... Ja, hadden ze in het begin iets harder gereden? Nee, dan blaas je dus ook jongens op... die moeite hebben met dat hoge tempo in het begin. En daarbij d'r al gelijk meer kwijt. Uh -huh. En nu konden ze in de, ja, tot in de laatste straat, straten... Ja, lieten een paar, die, die lieten het lopen, die hadden hun werk gedaan. Maar anders was je ze eerder kwijt geweest. En hoe langer dat iemand in het wiel kan zitten... en dat is voor de mensen die iets minder kijken op de zaak hebben... is dat misschien makkelijker uit te leggen. Kijk naar Kanselara. Als die jongen dus... Uh, een minuut, twee minuten op kop rijdt... en een ander die kan nog maar... Uh, uh, 50 seconden op kop rijden... of twintig seconden op kop rijden... Ja, dan snap je wel... hoe eerder dat je weer aan de beurt bent om in die vuile wind te rijden... Ja, of je mag zo lang wachten in het wiel... dat zijn nou net die herstelmomenten... die heb je zo hard nodig. Dus het, het is heel belangrijk in een, een homogene groep zoals Rabo... die aardig aan elkaar gewaagd zijn... dat je de boel uh, ja, niet kapot rijdt. En de kunst is nogmaals om, om iedereen... Uh, ja, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, dat iedereen bereid is om zich volledig te geven. En om er alles uit te rijden op kop. En dat het tempo zo lang vast te houden. En als je denkt dat het tempo moet hoger kunnen. Dat je dat heel langzaam gaat opvoeren. En dan binnen de groep probeert probeer duidelijk te maken van... Jongens, terwijl wij nou aan het afzien bent van... Dit moeten we vasthouden, want dit, dit moet kunnen. En dan rijdt hij maar uh, uh -huh. ja, op kop en eraf. En dan moet uh, Lars Boom maar... Uh, ja, 500 meter op kop rijden, maar dit tempo moet erin blijven. Ja, en dan krijg je vanzelf uh, ja, een goede tijd eruit. Oké okay, Henk, onze tijd zit er voor vandaag op. Want we hebben heel veel ander sportnieuws nog. Dankjewel. Okay. Ik spreek je morgen weer. Goed zo. Oké. Okay. Cavendish. Cavendish. De ijs genoteerd uh, Henk. <laughs> Maar Kevin Isch gaat morgen winnen, zegt Henk Lubberding. Goed, zo direct komen we weer terug bij de Tour. Nu even tijd voor sport. want het was er natuurlijk vandaag. Het is zondag en de Champions Trove in Amstelveen is gewonnen door de Nederlandse hockeysers. In die finale hield ze wereldkampioen Argentinië op 3-3 na een 3-0 achterstand. En via shoot-outs pakten ze uiteindelijk de winst. Maatje Palma had met drie benutte strafcorners een belangrijk aandeel in de winst. Daarbij werd de aanvoerster ook nog eens de topscorer. En werd ze uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Het liet de stafscorder-specialisten niet onberoerd. Ja, ik moet even zeggen dat ik wel even, ja, nog even met nodig heb om het te beseffen. Maar ja, wat een, uh, een zinderende wedstrijd vandaag ik denk 3-0 achter en dan uiteindelijk toch nog uh, ja, ombuigen naar 3-3. En uh, dan op shoot-outs winnen. Dat is wel echt, uh, ja, echt een fantastische dag vandaag. Geloofden jullie er nog in bij een 3-0 achterstand? Want ik denk het publiek niet. Nee, ja, 3-0 is natuurlijk erg veel, maar ik vond dat we op zich wel goed speelden. Maar we maakten gelukkig net voor rust maakten we nog de 3-1. En dat was wel echt uh, ja, net even een zetje in de rug, zeg maar, uh, voor na de rust. Maar we speelden op zich gewoon goed, maar we kregen knullig uh, die goals tegen, vond ik. Maar ja, toen het 3-1 werd, kregen we weer heel veel geloof erin. We, we zijn de hele tweede helft blijven hoekje en uh, ja, gewoon zelf kansen gecreëerd en, uh, en de goals gemaakt. En hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe sterker jullie je begonnen te voelen. Ja, natuurlijk. Uh, snel wordt het 3-2. Ja, we bleven gewoon doordrukken, we bleven goed spelen. En dan, uh, volgens mij werden de kwartier, 20 minuten voor tijd, 3-3. En ja, dan uh, hebben zij drie goals tegen gekregen wij hebben er drie gemaakt. En we speelden gewoon echt, ik vond ons echt heel goed spelen. En uh, iedereen bleef gewoon gaan vandaag. Het was echt heel mooi om te zien. Was dit ook een beetje de revanche gedachte op vorig jaar? Toen jullie uh, vier keer op rij hebben verloren van Argentinië. Argentinië is jullie voorbij gaan op de wereldranglijst. Het is het team wat je moet benaderen en nu is het gelukt. Ja, wat ik ook al eerder een paar keer gezegd heb, we willen vorig jaar gewoon graag vergeten. En we zijn dit jaar opnieuw begonnen, nieuw toernooi. En we hebben, nu twee, we hebben ze nu twee keer verslagen, dus het jaar is voor ons heel goed begonnen. En we weten gewoon dat we nu verder kunnen gaan bouwen en nog steeds beter kunnen gaan worden. Nog één ding, er is zoveel te doen geweest bij dit toernooi over de finale plaats van Argentinië. Ik neem aan dat jij in je bed lag. Wanneer wist jij dat Argentinië de tegenstander was en niet Korea? Tot uh, gisteravond dachten we eigenlijk Korea. Toen we vanochtend wakker werden was het, uh, was het Argentinië. Maar ja, we hadden gisteren al gezegd of het nou Korea of Argentinië wordt. Uh, het maakt niet uit. We gaan van, uh, van iedereen winnen hier. En uh, dat hebben we vandaag laten zien denk ik. Maar ik neem aan dat je, je gisteravond nog hebt voorbereid op Korea. Nou we hebben gisteren alleen Korea afgesloten van de wedstrijd van gisteren. En uh, vanochtend hebben we de teambespreking gedaan voor vandaag. En uh, de begeleiding had mooi Argentinië en Korea voor kunnen bereiden. Dus die hebben een lekker lange nacht gehad. En uh, uiteindelijk is het Argentinië geworden. En die werd dus verslagen, Argentinië. Maartje Pouwen was dat in gesprek met Philip Koken. Dan door naar het andere, hele grote evenement. Nog een stukje groter, misschien wel. Wimbledon, want Novak Djokovic heeft voor, de, voor het eerst in zijn carrière dat toen al gewonnen. Servië was in de finale in vier sets te sterk voor de Spaanse nummer één van de plaatsingslijst. Nog wel Rafael Nadal. Morgen niet meer, want dan is Djokovic de nieuwe nummer één. Marcella Meske, goedenavond. Goedenavond. Ja, wie, wie was nou voor jou vooraf de favoriet? Um... Nou, ik moet je heerlijk bekennen. Twee weken terug in een Radio 1-uitzending uh, uh, gaf ik Djokovic al op als favoriet. omdat uh, ja, Ik, ik hem ook. echt de beste speler van het seizoen vind. Maar ja, ja oké, okay, vandaag uh, het had natuurlijk alle kanten op kunnen gaan. Alleen de wedstrijd van vandaag, daar was Djokovic gewoon veel beter dan Nadal. Zo ja. eerlijk moeten we zijn. Vandaag kon het dus niet alle kanten op. Nee, vandaag niet. Uh, zoals Djokovic begon in die eerste twee sets. 6-4 en 6-1. Hij speelde Nadal uh, echt helemaal weg. En ja, dat zien we toch zelden, dat Nadal op tempo en op balvastheid vanaf de baseline uh, wordt verslagen. Dus het was Nadal die de fouten maakte en niet zijn tegenstander. Heb je daar een verklaring voor wat er, wat er gebeurde met Nadal? Want ik hoorde jou zeggen vanmiddag op de radio... Uh, Nadal is het kwijt, hij, hij is een beetje wanhopig. Wat, wat gebeurde daar? Nou ja, het, het, het, hij bevestigde dat ook wel in de persconferentie na afloop. Um, want hij zei ook echt... ja, ik heb van Djokovic uh, dit jaar vier keer verloren... En voorafgaand aan zo'n wedstrijd, ja, dan denk je daar dan niet echt aan. Maar op het moment dat het 5-4 staat en ik moet serveren en, en, en, om gelijk te komen... en ik sta 30-0, ja, en dan ineens speel ik slechte punten... want dan kruipt het toch in mijn hoofd. Uh, en in de tweede set uh, was ik daar ook mee bezig. Dus wel degelijk kan je zeggen dat het uh, mentaal voor Nadal... een vreselijk moeilijke wedstrijd was... en dat Djokovic gewoon in zijn kop is gaan zitten. Ja, terwijl, terwijl hij mentaal ook zo sterk is juist. Want hij pakt wel de derde set of, of, of liet Djokovic die lopen... Nou, het was een hele vroege break voor Nadal, die komt op 2-0. En ik had het idee dat Djokovic toch even wat rustiger aandeed. Hij dacht, ja, Nadal in drie sets verslaan... dat gaat waarschijnlijk toch niet lukken. Laat ik mijn energie een beetje sparen. Dat zie je wel vaker in een best-of-five. En uh, Djokovic, die gaf niet meer helemaal uh, vol gas. Pas ook wel een beetje bij Djokovic. We zien hem dat wel vaker doen. En uh, ja, om er dan in de vierde set weer vol tegenaan te gaan. Dus de derde set was 6-1. Nou, Nadal wint dat wel. Maar om nou te zeggen dat hij daar echt veel vertrouwen van kreeg... doordat hij hele belangrijke punten won. Nee, ook niet. Het was gewoon... Djokovic die uh, duidelijk een niveautje minder uh, ging tennissen. En het vervolgens afmaakte in de vierde met 6-3. Uh, Djokovic heeft Nadal dus afgelost als nummer 1. Dat doet hij morgen. Nummer 1 van de wereld. Uh, is het nu opeens Djokovic en Nadal die de beste zijn... en doet Federer niet meer mee? nou, Roger Federer doet altijd mee. Ik denk dat hij nog altijd meedoet voor de Grand Slam-titels. Maar uh, terugkomen op die eerste positie van de wereldranglijst... ik denk dat dat er niet meer in zit voor Federer, die toch in augustus 30 jaar wordt. Ook in zijn privéleven met het familiegezin ja, toch wat andere prioriteiten heeft. Hij wil denk ik nog wel een keer voor Wimbledon gaan. Volgend jaar de Olympische Spelen, hij pikt zo zijn toernooien eruit. Hij kan nog verschrikkelijk goed tennissen, dat zagen we op Roland Garros... Uh, maar op een constant hoog niveau. Iedere wedstrijd, iedere week. Uh, alle Grand Slams, ja, dat zit er voor Federer niet meer in. Dus het is momenteel echt uh, uh, Djokovic, Nadal en ja, wie daar dus nog bij komen. Een uh, Murray, misschien een Söderling. En natuurlijk uh, nog wat, uh, wat jongeren die we natuurlijk ook in actie hebben gezien. Zoals een Dimitrov uit Bulgarije of die Australier Tomek. Dat zijn natuurlijk hele jonkies. Ja, tot slot, uh, de Nederlandse inbreng bleef eigenlijk beperkt tot uh, Robin Hazen. Hoe kijk je daarop terug? Um, nou, Hazen heeft het natuurlijk prima gedaan. Uh, totdat die blessure hem overviel tegen Mardy Fish. Dat was natuurlijk toch heel zorgwekkend. Als je op de Australian Open geblesseerd raakt. Mm -hmm. Een week voor Parijs geblesseerd raakt op Wimbledon. Dus, dus um, ja, fysiek uh, moet, je, moet je dan kijken van... of traint hij fysiek niet hard genoeg, of is het lichaam... Wat uh, ja, echt een probleem is. Maar uh, ja, leuk is dat natuurlijk ja. niet voor Hazen. En daar moet hij toch in de toekomst uh, denk ik uh, heel voorzichtig mee omgaan. Hij is wel mee met Nederland naar het uh, Davis Cup duel met Zuid-Afrika. Ja, okay. daar uh, is hij vrolijk. Hij is aan het twitteren. Uh, hij is fit, dus ik denk ook dat hij gewoon speelt. Oké, okay, Marcel en Wissker, dank je We gaan door met voetbal. Want uh, Vitesse is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Veel nieuwe spelers zijn er nog niet wel een nieuwe trainer natuurlijk. Na een potje touwtrekken maakte John van der Brom uiteindelijk de overstap van ADO naar zijn geliefde Vitesse. Vandaag was de eerste training van hem met Vitesse op Papendal. En Richard van der Malen was er ook, samen met zo'n 3000 andere supporters. Onder dit applaus kwamen de spelers en trainers van Vitesse vanmiddag het trainingsveld op. En zingen deden de fans ook, die weer nieuwe hoop hebben met de komst van een oude bekende. John, even tussen alle drukte door en de ja. fotootjes die gemaakt worden. Wat een gek huis, hè? Ja, nee, goed, het is, het is natuurlijk geweldig als je op deze manier uh, je eerste training kan afwerken. Dat is voor die spelers leuk, maar ik zal eerlijk zeggen, voor mij ook ontzettend leuk. Ik heb steeds gezegd uh, ja, dat, het, uh, dat ik er ontzettend uitkeek. Maar uiteindelijk, uh, dit, ja, overtreft ook wel weer een beetje de verwachtingen. Dus ja, geweldig. Dus ja, want hier... ik kan me voorstellen, dit had je echt niet verwacht. Zo ontzettend nee, veel mensen. Het nee, is nooit precies. eerder gebeurd bij Vitesse. Nee, nou, dat zegt genoeg, denk ik. En uh, ja, ik denk dat ook de supporters zijn naar uitgekeken hebben. Naar dit moment. En, uh, ik zeker, dus ik, ik geniet er uh, met volle teugen van. Die had ik al gedaan, hè? Ja, ja ik oh, een foto. Meneer, heeft u het ooit zo druk meegemaakt hier? In 37 jaar nog niet. Zo druk. En ik zie je passie, beleving... Nou, wat John van der Brom teweegbrengt in ieder geval door hier naartoe te komen... ja, dat doet zeer goed. Dat is heel goed eigenlijk. Ik ben vorig jaar geweest en toen kwamen ze tot aan dat doelletje wat daar staat... en dan tot daar. Dus het, en dan was het één rijtje. Iedere andere trainer had dit niet teweeggebracht. Dus uh, ja, John, pas wel even testen. Schijn van de Brom! Schijn van de Brom! Ja, ja. Dan moet het resultaat nog komen. En dat is, een paar jaar is het al uh, niks. Want de Vitesse-fan is niet uh, verwend geweest, hè? Nog niet, nee. Wel voor de gek houden. Vaak. Langs de kant mag het dan opvallend druk zijn. Met zeker meer dan 2500 toeschouwers op het veld staan nog slechts 16 spelers. Dit is te klein, dit is te smal. Maar dat is geen nieuwtje, dat weet iedereen in Terren. En iedereen in Terren is daar ook ontzettend druk mee. Omdat uh, uiteindelijk uh, tot, uh, ja, tot normale... Normale aantallen te krijgen, dus dat komt, dat komt goed. Wees niet bang. Geniet u een beetje, meneer? Ja, absoluut, ja. Wie niet? Zou ik bijna zeggen. Weer zit mee. Lekker balletje kijken. Ik denk dat het de tijd wordt dat de supporters er ook een keer achter gaan staan. Alleen maar commentaar wordt natuurlijk niet wat. Moet van twee kanten komen. En zo laten wij zien dat wij van onze kant wel bereid willen zijn. En nou moeten zij het ook doen. Ik denk dat dat een beetje de doelstelling is hier met iedereen. Ja, en deze mensen zitten blijkbaar vol hoop op betere tijden. We hebben veel verwachtingen met de nieuwe trainer. Laten we wel zijn, dat kan alleen maar beter. Of je moet de lijst omdraaien. Als je onderaan staat, ken wij maar één kant op, hè? Dus wat dat betreft heeft Van der Bron een hele makkelijke, makkelijke training zo. Julian Jenner, had jij verwacht zoveel mensen bij de eerste training? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, waarom? Nou, ja, gewoon... Uh, ik denk dat iedereen blij is uh, met de constante trainer, denk ik. Ja, we gaan... Uh, Proberen er een seizoen van te maken. En, uh, je ziet het, dat het uh, leeft in Arnhem. Dus. Ja. En dat proef je ook wel. Ik kan me een paar jaar herinneren als wij, uh, dat er een handje vol stond. Ja, je ziet toch dat uh, Vitesse toch uh, in een andere dimensie aan het komen is. Ja, jullie kwamen op met applaus. Vuurwerk, zojuist bij Gaal's vuurwerk achter de dugout. Iedereen die stormt op Van den Brom af. schept ook uh, veel verwachtingen denk ik bij de fans. Nou jongens, met alle respect. Ik ben dan een half jaar verhuurd geweest, maar... Laten we nu niet hoog hoge gooien. het hoge proberen gewoon hoog te eindigen. We zijn bijna na competitie op één doelpunt na. Laten we gewoon zoveel mogelijk wedstrijden proberen te winnen. En dan kunnen we aan het einde van de rit zien wel hoe, hoe hoog we kunnen staan. Er staan ook maar 16 spelers nog op het veld. Hè? Nou ja, wat je zegt. Nog maar, ja. Maar ik denk dat het daar wel hard en druk mee bezig is. En, uh, je ziet dat iedereen is gretig. En, uh, ja, eerst, uh, eerst de eerste training is er, zit erop, dus... Nou, mooi weer, veel mensen Ik Denk wel dat er uh, dat we in de lift zitten Les rois du monde vive au sommet Ils ont la plus belle vue mais jamais Ils ne savent pas ce qu'on pense en bas Ils ne savent pas qui si c'est nous les rois A moi mon gars je veux pas changer l'histoire Je veux rien changer du tout Je laisserai rien de rien dans les mémoires maar je m'en fous, oh oh. <truits> ouais, je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Bien sûr, c'est difficile à croire. Faux, c'est Un jour, au cœur de la mitraille, un boulet de canon. une entaille plus large que ses galons.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 ZANG Drie nummers uit uh, de Radio 1 Tour Top 100. Dit uh, waren nummers 97, 96 en 95 die u vandaag heeft kunnen horen op Radio 1. De cast van Romeo en Juliet, Le Roi du Monde. Daarna Michel Fuguin, Rengedeng. En Elsa Vapa hoorden u ook goed. Terug naar het wielrennen zo. Via deze drie nummers in drie minuten. Want iets na half zes vanmiddag verhuilde Thor Huurshoft zijn regenboogtrui voor de gele trui. De wereldkampioen, ook nog eens prachtige trui natuurlijk. Hij nam de leiding over van Philippe Gilbert... door de overwinning in de ploegentijdrit van Garmin Cervelo. Jeroen Wielaert ging bij zowel de Noor als de Belg kijken... om te zien hoe groot de vreugde was en hoe groot het verdriet. Even na kwart over vijf op het parkeerterrein... voor de grote super-U-supermarkt van Les César klinkt het gemengde vreugdegehuil op bij de ploeg van Garmin met Thor Hushof als aanstaande man in het geel, nu nog gehuld in de regenboogkraag. In de waar Nee, we hebben gehad voor wel gefocust, dat was fantastisch. Dat gaat uiteraard eerst even in het Noors en het zal niet verdrietig zijn. Jonathan Falters, the Well, I mean, it's something we've worked for. You know, for me, our first stage win at the Tour de France as a team is indicative of what Garmin Cervallo and what Slip Slipstream have stood for from the beginning. We've always done this. It's it's it's always been about the team. It's always been about everyone on the team. These guys, every single one of them, sacrificed themselves 100%. I mean, if you guys watched it, Tyler Ferrar and Zabriskie, you know, they pulled until they couldn't even be there anymore. You know, to propel the team is because we came up with a strategy that there was absolutely no selfishness for any one rider at all. We just did the strategy that would get us to the finish line first and you know to me uh, uh, an unselfish victory is uh I mean that's just that's just what we're about man that's that's what we always will be about. A little bit of champagne tonight or a lot of champagne? Well a little bit for them and probably about a bottle and a half for me. Jonathan Footers, de koning nu van het Bussenpark. Met het verhaal dat hij het hier altijd voor heeft gedaan. Teamwork van elke afzonderlijke renner, lid van het collectief. Niet zelfzuchtig rijden. Ja, die verdienen wel een halve fles champagne. En hij zelf misschien wel anderhalve. Dan naar de Belgen die niet meer kunnen jubelen om het bezit van de gele trui. Papa. Hier geen collectieve droevenissen. Renners komen één voor één binnen, zwijgend. En ploegleider Mark sagent loopt eerst de bus in... om eens, zoals hij zegt, even te luisteren. Contrast van de tour. De contrasten om het geel. In dat kleine verdrietige rijkje van de Belgen, omgeven met rood-wit lint. Maxus Jant, ik zei het al, vreugde en verdriet staan hier zo dicht bij elkaar. Wat is het verhaal, je hebt geluisterd, van jouw collectief? Uh, ik denk dat ze gewoon iets te... Ja, een beetje met schrik gestart zijn. Ik bedoel, schrik van het laatste gedeelte. En daardoor ietsjes gereserveerd gestart, van start gegaan zijn. En uh, volgens mij een goede start, 500 meter, de linkse bocht, alles goed. En van dan af tot kilometer 3 vier, die we gedaan hadden, ging het gewoon te traag. En dan, uh, ik zeg ook constant, ja dat is niet, dat is niet hard genoeg. Kom on, pick it up, pick it up. En dan ineens gingen ze toch uh, weg, 60, 65, 70 naar die bocht toe. En het was pas toen ik, uh, toen ik zei van ja... We verliezen hier uh, bijna 30 seconden op het uh, beste ploeg. Nu moet het, de hamer erop. En toen uh, ging het ineens zo hard dat er direct weer afschoten. Ja. Dan, dan weet je, zo hard moet het gaan. Maar die gele trui was geen last voor jullie? Nee, maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. Van, uh, het heeft gisteren ook moeite gekost natuurlijk om die zege binnen te halen. Ja. Ploeg heeft ook dat was al een ploegentijdrit daarna. Dat was al bijna een ploegentijdrit, maar de beloning was ook groot. Uh, ritwinst, gele trui. Uh, op de eerste dag van de Tour, dat is schitterend. En kom aan, de muur van Bretagne moet nog aankomen, hè? Op een paar dagen. Ja, en ik denk dat er nu toch andere mensen ook hun uh, deel van het werk gaan moeten doen. Gisteren was zo echt van, uh, doe maar jullie, jullie kunnen toch niet verliezen. Maar uh, nu staat er al ietsjes meer op het spel dan die winst alleen. En jullie hebben ook, denk ik niet direct, het doel om de leiders eruit terug te pakken? Uh, ja, top, ik denk dat nu uh, ja, het hoofdstuk hele trei even afgesloten is en dat we nu alles moeten doen om uh, Jurgen zo goed mogelijk te beschermen. En tuurlijk, Filip uh, daar afzetten aan de muur van Bretagne en dan zien we wat er gebeurt. De Morgen kunnen we er echt voor gaan zitten. Dan kunnen we wachten op de laatste paar kilometer van de etappe. Want eindelijk, eindelijk, eindelijk mogen de sprinters zich eens een keer in het geweld gaan mengen. We krijgen echt een onvervalste vlakke etappe. Er zit één klein koetje in van de vierde categorie. En dat koetje dat is ook nog eens een keer een brug. De Pont de Saint-Nazaire. Over de Loire, de monding van de Loire. Daar zullen de renners even uit het zadel moeten. Maar het stelt allemaal niet veel voor. Etappen van Orleans-sur-Mer naar Redon. Over 198 kilometer. En dan kunnen we ons gaan klaarmaken voor het echte geweld. Wie weet, misschien wordt het wel gewoon weer Mark Cavendish. Of Tyler Farrar, of Petaki, of Bozic. Of een van de anderen, noem het allemaal maar op. Er zijn sprinters genoeg. Die zijn er niet aan te pas gekomen gisteren. Op die bult waar Philippe Gilbert won. Ze zijn er vandaag niet aan te pas gekomen in de ploegentijdrit. Maar morgen, dan mogen ze echt eens een keer een handje wrijven. Maar in de sprint, handjes aan het sturen. Zij Gio Lippens zijn geen uitvallers. Dus uh, alle 198 renners gaan morgen van start in de derde etappe. Contact, contact, contact met Cornelissen. Hallo, Michel. Hey, Michel Cornelissen. Jeroen Stomphorst. Hey, langs de lijn de avondetappe. Hoe is het met je? Ja, goed. Het was uh, voor ons uh, toch wel een moeilijke dag vandaag. Uh, omdat er gisteren vijf renners gevallen waren, stonden we vanmorgen toch op... een uh, aantal uh, die toch wat moeilijk naar de ontbijtzaal uh, lieten. Dus, uh... ja, heb je nog iemand moeten ondersteunen? Ja, de Thomas de Gent uh, die had toch wel heel veel last, uh, want die rijdt met een scheurtje in zijn sleutelbeen. Tja. En op zijn gewone fiets kan hij eigenlijk wel vrij normaal zitten. Maar door de houding op de tijdritfiets komt eigenlijk door alle schokken. Ja, die komen naar zijn sleutelbeen. Dus ja, die jongen die kon niet goed op zijn fiets zitten. Die heeft geleden. Dat was wel een belangrijke. Ja, die heeft heel veel pijn gehad. Maar ja, dat was wel een van onze motoren in de ploegentijdrit. En die misten we nu wel natuurlijk. Dus denk ik dat uh, het doel heel binnenkomen met negen man. dat is gehaald, daar ben je blij mee. Daar hebben we op een gegeven moment ook wel uh, voor gekozen. Want ja, er waren toch wel behoorlijk wat renners met kneuzingen. En... Ja, we moeten ook wel heel realistisch zijn, uh, ja. top drie zat er toch niet in en of we dan vijftiende uh, wordt of twintigste, dat maakt er ook niet heel veel uit. had u... Ja, u eigenlijk geoefend, of niet? Ja, ja, we hadden wel getraind. Maar ik bedoel, als ja, je dacht ervoor met vijf man valt, uh, en er waren wel niet alle vijf heel hard gevallen, maar toch wel twee behoorlijk. Ja, dan scheelt toch wel een slok van borrel op dit niveau. Uh, je praat natuurlijk wel over de, de allerbeste renners die allemaal op, het, op dit moment in een hele goede conditie zijn. Als je dan toch een klein beetje gehaald aan de start komt, uh, ja, dan wordt er hard op afgerekend. zeg gisteren de eerste etappe, huizen, al die mensen langs de kant. Hoe was het vandaag? Want het was vandaag natuurlijk een, een totaal andere dag met zo'n ploegentijdrit. Ja, maar het was toch even goed weer een gekkenhuis. Ja. Dus, uh, de renners uh, met inrijden was het gewoon al, uh, ja, ik wil niet zeggen gevaarlijk. Maar ja, ze konden toch niet uh, een warming-up doen op het parcours zoals ze normaal gewend zijn. Want ja, zoveel mensen, uh, ik durf echt geen schatting te geven hoeveel. Maar ja, iedereen steekt over, probeert een plaatsje te zoeken. Dus we zullen weer genieten natuurlijk. Het is al, uh... We konden niet met twee autos naast elkaar rijden. Ben je ja. al wel een beetje gewend aan het hele circus? Ja, je, je raakt wel aan gewend. Uh, en je moet veel geduld hebben natuurlijk, files. Maar uh, ja, het is het wel waard. Ja. Zeg, um, ik, ik, ik hoorde iets, ik, ik las iets op Twitter... Dat, dat jullie, dat alle renners, moesten het zadelwaterpas uh, van worden gezet. Weet je er iets van? Ja, er waren weer... Uh, in, een, in een nieuwe reglementen. Uh, het is altijd wel een verrassing voor een tijdrit. Uh, de fietsen die vandaag goed zijn, die kunnen morgen afgekeurd zijn. Dus... En uh, ja, er werden de, werd de fiets afgekeurd en de mechaniekers uh, ja, die duwden twee keer aan het zadel en dan gingen ze weer terug en dan was het goed. Dus, uh, <laughs> en, misschien een klein beetje overdreven allemaal. En waarvoor was dat? Ja, het zadel moest vlak staan. Dus uh, niet naar beneden of niet met de punt omhoog. Uh, Maakt dan wel uit? Ja, maar dat, ja, mijn, ik, mijn, mijn, ik wil net zeggen, ik, ik zie het verschil er niet in. Maar goed, uh, ik zeg al, er kwam vaak niet eens een sleutel aan het pas even gaat op duwen en het was goed, dus, uh... gaf geen onrust? gaf geen onrust. Nee, die mechaniekers gaan op zich, uh, gaan ze al heel vroeg tevoren, met die negen fietsen er naartoe en... Ja, dus tijd genoeg als er iets afgekeurd zou worden om het uh, te repareren. Ja. Zeg, uh... Maar soms is het wel, wel z'n feelhond. Want... Ja. Uh, waar waar zitten jullie nu eigenlijk? Zit je... We zitten nu nog steeds in Cholet, we hebben nog eigenlijk steeds in hetzelfde hotel gezeten. Oké, okay, dus wat dat betreft moet het circus van zich beginnen morgen? Dat betreft, we hebben morgen lopen een lange verplaatsing. Dus, ja. uh... Hoe kijk je naar oh, die dag toe? Bij, Hoe kijk je naar morgen? Ja, zoals ik net al in de Tune uh, voorhoor, ja, morgen is natuurlijk de dag voor de echte sprinters. Ja, en we hebben toch uh, twee uh, jongens uh, ja, waar we denken kans mee te maken. En ik geloof er sterk in. Dus, uh, het zal toch wel een... Ja, Dis, het zal de bekende namen zijn, maar... We gaan er ons zeker tussen gooien. Ja, de Lubberding, die tipte Kevin dus al. Eh, heb je enig ja. zicht op hoe goed hij is of niet? Ja, ik zag hem vandaag in de ploegentijdrit, uh, kwam je toch nog enthousiast binnen. Dus, uh, <laughs> ja, dat, dat is al verrassend. Ja, nee, ik bedoel, ze waren er met zes man over en dan moet je toch goed zijn, wil je daarbij zitten. Dus uh, hij, zal hij zal goed zijn. Dus, uh, dus waar velen weer twijfelden wij... vooraf, uh, gaat hij het misschien toch weer doen? Ja, ja, ik denk het wel. Maar goed, uh, maar we leggen gaan... ons er niet meer neer. en uh, nee. ja, Op het collertje van vierde categorie leggen punten. En we hebben wel een beetje uitgerekend dat als je daar wint, dan, uh, ja, dan kan je de bergtrui hebben. Dus, uh, ah, dus jullie zijn wel we iets van weer, plan misschien? We gaan gewoon weer erin vliegen, zoals jullie van, van ons gewend zijn. Hè? Ja, ja, ja, is het misschien wat uh, voor, voor Johnny al? Dat, dat, dat, dat is iets wat hij wil natuurlijk, toch? Die bolletjes een keer, dan maar naar een vierde categorie. Heb jij stiekem bij onze bespreking gezeten net? Nee, ik weet, ik weet voor niks, maar... Uh, Koersinzicht, nee, uh, Michel. Het, het, ja, precies, precies. Maar het is niet op de stelling natuurlijk, maar... Uh, ja, Johnny zou wel een van de ideale mannen zijn om uh, mee te schuiven morgen. Ja, we gaan het in de gaten houden. Hartstikke goed. Is goed. Michel, wel okay. tussen voor straks en uh, succes morgen. Ik spreek je morgenavond weer. Oké, okay, tot morgen. Hoi, aan het einde Hoi. van de avondetappe. Dan bellen we dus met Michel Cornelis en dan morgen vragen we hem hoe het nou ging met Johnny Hoogland. Hoe hij die bolletjes uh, pakte. Goed, einde van de avondetappe van deze zondag. De eerste weekend zit erop. Morgen gaan we weer verder. Zo direct na het 11 uur journaal Johnny Jansen vergalen met het Oog op Morgen.